Goedemiddag. Zullen we het nog een keertje doen, jongens. Goedemiddag. Goedemiddag. Even weer schakelen naar een nieuw onderdeel, namelijk de boodschap uit de Bijbel van God. Een, een bijbelverhaal wat we gaan lezen, wat ik even kort zal toelichten voordat we er midden invallen. We lezen namelijk uit het Bijbelboek Hebreeën en ik deel, of ik laat papiertjes uitdelen waar de Bijbeltekst op staat, zodat je makkelijker uh, wellicht kan meelezen. Heeft iedereen een blaadje uiteindelijk? En anders mag je met andere mensen meelezen. Nou, hier komt er inderdaad ook nog een stapel papier aan. Um, we lezen uit het Bijbelboek Hebreeën. Het Bijbelboek Hebreeën staat in het tweede deel van de Bijbel en is een... Uh, is eigenlijk een lange preek. Het grappige is dus dat, we, dat ik een preek ga houden over een preek. En eigenlijk is het best wel een, een, ja, een lastig stukje tekst, wat we zo samen lezen. Maar wat is er eigenlijk mooier dan samen de Bijbel lezen? De Bijbel die soms best wel moeilijk is. Maar dat dan samen doen, zodat dat woord van God toch begrijpelijk wordt. Zodat het toch in ons leven tot leven komt. Nou, ik zei al, deze Bijbelpassage is eigenlijk een breek. Het is een breek van een, van een pastor, van een voorganger, aan een christelijke huisgemeenschap. Aan een gemeenschap van christenen die al een aantal jaar bestond, maar een, een huiskerk eigenlijk in een regio waar het zwaar was om te geloven, waar je veracht werd... De schande werd gemaakt als je zei dat je christen was. En te midden van die situatie van druk, van vervolging, van tegenslagen... schrijft en houdt deze pastor dus eigenlijk een preek... om deze mensen te bemoedigen. En de vraag die ik wil beantwoorden... door deze boodschap die ik vanmiddag breng... is wat het evangelie nu eigenlijk vertelt... over sterker uit beproevingen komen... Dus wat zegt het Evangelie over vertrouwen vinden te midden van onrust en stress? Laten we samen lezen uit Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 14. Vers 1 tot en met 14 van Hebreeën 12. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn moeten ook wij de last van de zonde, waar we steeds weer verstrikt in raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor Jezus in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en dan plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. Opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten... Dit tot u als kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven. En nooit opgeven als je door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berist wie Hij lief heeft. Straft elke zoon van wie Hij houdt. Houd dus vol. Het betreft immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. En welk kind wordt er niet door zijn vader berist? Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar buitenechtelijke kinderen. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie wij werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen wij ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten en dan leven? Onze aardse vaders beristen ons, maar voor een korte tijd en naar eigen goeddunken. Maar God berist ons voor ons eigen bestwil, om ons te laten delen in Zijn heiligheid. De vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, maar slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is, er de vruchten van. Een leven in vrede. Een leven in gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op. Strek uw knikkende knieën. En kies rechte paden, zodat uw voet die gekneust is. Niet verder onverricht geraakt, maar juist geneest. Streven naar in vrede te leven met allen. En leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Nogmaals, best wel een, een pittige passage in de Bijbel. Als ik zelf de Bijbel lees, dan sla ik soms dit soort passages bewust of onbewust. Misschien een beetje over, omdat het zo, zo binnenkomt. Dat je misschien denkt, wat moet ik ermee? Of, oh, dit gaat misschien over mij. Dus eh, laat ik maar weer snel verder bladeren. Maar ik hoop dus dat we door deze tekst samen in te duiken... We ook dus een antwoord vinden op die vraag wat het evangelie nou zegt... Over sterker uit beproevingen komen. Sterker door beproevingen. Vertrouwen vinden te midden van stress en van onrust? Deze vraag wil ik eigenlijk met drie deelvragen beantwoorden. En de eerste vraag is, waar hou jij je aan vast te midden van jouw lijden? Waar hou je je aan vast te midden van het lijden? Nou, zoals gezegd zijn de christenen in dit verhaal gelovige mensen die het zwaar te voortduren hebben. In hoofdstuk 10, dus twee hoofdstuk hiervoor, lees je hoe zwaar dat er eigenlijk aan toe gaat, dat deze mensen eigenlijk als mindere mensen worden behandeld. Bezit werd hen ontnomen, ze werden vervolgd, ze werden mishandeld. En meer nog, lees je eigenlijk, voel je tussen de regels door dat deze mensen vreesden dat ze zelfs hun leven zouden moeten geven voor hun geloof dat martelaarschap dreigde. En als we deze passage lezen, dan merk je duidelijk dat deze gelovigen in een ontmoedigde staat verkeerden. Vers 12 en vers 13 zegt dat heel beeldend. Slappe handen, knikkende knieën. Dit waren mensen die uit het veld geslagen waren. Door dat opgejaagde gevoel. Maar meer nog, waren ze hun geestelijke commitment kwijt. Ze waren... ...geestelijk uit het lood geslagen. En misschien... ...herken je dat gevoel. Misschien op een heel andere manier... ...maar het, het opgejaagde gevoel... ...waardoor je het vertrouwen in de toekomst kwijtraakt. Je voelt al tijden je geestelijk leven niet meer... ...en dat raak je niet eens echt. Je hebt God eigenlijk onderweg als een soort van ballast... ...overboord gegooid... En door al die innerlijke onrust die je hebt, probeer je er maar het beste van te maken. Nou, in deze staat van totale verwarring, breekt deze pastoor in. En hij spreekt in vers 2 over vreugde. En hij stelt ons een vraag, hij zegt, waar focus je nou eigenlijk op, te midden van al die onrust... Waar ben je op gericht? Waar hou jij je aan vast? En dan neemt hij Jezus Christus als voorbeeld. Waar focuste Jezus Christus op te midden van zijn lijden? Jezus die richtte zich op de vreugde die hem voor ogen was gesteld. De vreugde die voor hem in het verschiet lag. Jezus wist dat hij zou sterven, maar meer nog wist hij dat hij zou opstaan. Jezus wist dat hem een glorieuze overwinning zou wachten. Hij wist dat hij verheerlijkt zou worden en aan de rechterhand van God geplaatst zou worden. Dat was de vreugde die hij voor zich zag. En zie je het principe wat hier eigenlijk achter schuil gaat. Jezus leidt met een reden en daarom haalt hij het vol. Jezus weerstaat de tegenstanders. Jezus die verdraagt de publieke vernedering en hoon, omdat hij een doel heeft. En het interessante is dat ik hier laatst een wetenschappelijk onderzoek over las. Namelijk dat een studie die laat zien dat als het lijden wat je leidt betekenisvol is, dat dit een goede werkt. Als het lijden wat je leidt een hoger doel dient... Er je dus een bepaalde zin aan kunt geven waar je doorheen gaat, dan wees dit onderzoek uit dat in jouw lichaam hormonen worden aangemaakt, die maken dat je makkelijker kan leren en dat je je makkelijker kan aanpassen. Met andere woorden, als je weet waarom je lijdt, als je een vreugde voor ogen kan houden, dan maakt zelfs je lichaam hormonen aan, zodat je sterker, wijzer en competenter... Uit die beproeving komt. De pastor zegt dus, waar houd je aan vast in je lijden? Wat stel je voor ogen? Maar vervolgens, de tweede vraag die ik dan wil stellen is, hoe voed je dan dat vertrouwen in God, zoals Jezus dat heet? Hoe, vertrouw je, hoe, sorry, hoe voed je het vertrouwen in God te midden van je lijden? Nou, Jezus is daar een voorbeeld, zei ik al. Jezus, in het Grieks staat, Jezus is een pionier. Jezus is een pionier die in het lijden stand hield, tot aan het kruis houdt. Daar geeft hij een voorbeeld, daarin is hij een, een inspiratiebron. Maar hij is meer dan een inspiratiebron, hij is ook een krachtbron, volgens deze tekst. Hij is het ...die de voltooier is. Hij is een pionier, maar hij is ook de voltooier... ...die het lijden volbrengt, voltooit... ...om er samen met ons doorheen te kunnen gaan. Hij voltooit het lijden, zodat als wij door strijd, door stress, door verlies gaan... ...we niet alleen daar doorheen hoeven te gaan... ...maar dat hij aan onze zijde is. Dus als de pastor zegt... Houd je blik op Jezus Christus gericht in je lijden. Dan is dus dat niet alleen functioneel omdat daarmee je lijden een doel heeft. Maar is de laag dieper dat de weg naar dat doel dus samen met Jezus Christus volbracht wordt. Jezus Christus wil jou bij de hand grijpen in je lijden. Nou, Jezus vragen om jou te helpen in je lijden, zo'n hulpvraag, dat druist natuurlijk best wel in tegen ons onafhankelijkheidsgevoel. We willen alles graag, zo graag, zelf doen. Ik ben zelf niet zo snel geneigd om om hulp te vragen. Iemand anders helpen, nou dat misschien nog wel, of misschien wel heel veel, maar hulp ontvangen is veel moeilijker. Hey, je stopt eindeloos veel energie in je onderneming. Ja, in je onderneming in de lucht houden. Je kan jezelf ook eindeloos uitputten met, met zelfhulp om maar van je gepieken af te komen. En dan heel misschien, als er dan nog energie over is. Nou, misschien, misschien maken we dan nog tijd voor. Ja, waar maak je dan tijd voor? Hè? Als je energie wil, misschien ga je naar de yoga of ga je mediteren of heel misschien aan het eind, als je nog energie over hebt, ga je dan nog bidden. Maar hoe lang wil je eigenlijk nog doorgaan totdat je toegeeft dat je hulp van buiten nodig hebt? Natuurlijk, natuurlijk wil ik gods vrede ervaren. Dat willen we allemaal, maar ben je ook bereid om daar je afhankelijkheid... Drang voor over te geven. Je kan dus vrede vinden om door Christus bij de hand te vatten. Zijn hand aan te nemen. En de pastoor zegt dat heel mooi in vers 7. Hij zegt laat je als een kind behandelen. Laat je door Jezus Christus adopteren zodat die eeuwige God van het universum jouw liefdevolle vader wordt. En dan laat je je corrigeren. Dan geef je toe dat je bijgestuurd moet worden, dat je bijgeschaafd moet worden. Dan bekeer je je van me first. En dan geef je je vol vertrouwen over aan God. Ik zal wel eerlijk toegeven dat ik dit, dit eigenlijk het lastigste gedeelte van deze passage vind. Namelijk, ja dat woord correctie wat hier maar zo, zo sterk in terugkomt. Voor mijn gevoel komt hier wel tien keer voor dat God jou wil corrigeren, jou wil straffen. En ik merk dat dat mij best wel een naakt gevoel kan geven, weet je. Als je, als je al door de worstelingen van het leven gaat, je hebt het al zwaar en je zou dan daar bovenop nog moeten, ja, het mentaal nog moeten handelen dat God je daar doorheen wil corrigeren, weet je wel? Is dat niet eigenlijk een soort van extra bedreiging? Ik voel me al zo lam geslagen en dan moet ik het ook nog eens verduren dat God mij hier doorheen wil corrigeren. De belangrijkste vraag is dus, hoe weten we nou zeker dat we God kunnen vertrouwen? Te meer als we lijden. En de pastor gebruikt hier het beeld van de leerschool voor. Hij zegt, je zit midden in een leerschool. Oké, okay, we kennen allemaal het lijden. We kennen tegenslagen, we kennen pijn, verlies. En als jij door het echte lijden gaat... Dan wil ik, daar, dat wil ik dat niet vagitaliseren. Maar als, je een, als Jezus Christus jou een kind van God heeft gemaakt. Dan heb je de garantie dat die tegenslagen jou een mooier mens kunnen maken. begin en het einde van dit universum is immers niet langer tegen jou. Maar hij is voor je. God is je vader. God is je vriend. Hij wil... Voor je zorgen. Hij wil je helpen. Jij hebt de unieke toegang tot God gekregen. Om hem te vragen in je struggles om daar een leerschool van te maken. Hem vragen om dat kwade ten goede te keren. Zodat hij je mooie mens maakt. Laat je dus als een kind behandelen dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Tot slot, hoe ontdek je dan dat God betekenis wil geven... Aan de stress. Aan de tegenslagen waar jij zelf in zit. Hoe ontdek je dat? Hoe ontdek je dat? Hè, dat, dat behalve dat je je blik op Christus kan richten. En daar kracht in vindt. Dat je hem ook kan vragen. Heeft hetgeen waar ik nu doorheen ga. Wilt u me daar misschien een les doorheen leren? En ik wil graag afsluiten met een persoonlijk voorbeeld. Uit mijn eigen leven. Hoe ik God begon te vinden in lastige situaties waar ik zelf doorheen ging. En ik hoop dat dat je zelf dan ook helpt. En jezelf ook uitdaagt om jezelf die vraag te stellen. Namelijk, waar ik nu doorheen ga, is dat misschien ook een weg die God me wil laten gaan om mij te corrigeren? Nou, ik heb het zelf eigenlijk best wel lang moeilijk gevonden om met mijn leidinggevenden om te gaan. Mensen die boven mij waren geplaatst, mij aanstuurden, mij feedback gaven. En ik merkte dat ik daar dan ja, een beetje twee kanten in kon opschieten. Aan de ene kant schoot ik de kant op waarin ik veel te veel ruimte nam en heel erg graag op mijn strepen stond en erkenning wou voor wat ik deed. Maar als ik dat dan door had, dan schoot ik al gauw naar de andere kant waarin ik ja, dan helemaal niet aangaf wat ik nodig had. Mijn grens niet goed aan kon geven. En toen ik daarvoor begon te bidden, toen kreeg ik eigenlijk een soort van inzicht over wat de boekjes noemen dominante mensen. Dus dominante mensen zijn niet, dominant is een woord wat je kan associëren met grof en lomp, maar... De positieve betekenis van het woord dominant is dat, dat zijn mensen die ruimte nemen, die zeggen wat ze vinden, die aanwezig zijn. Dat zijn eigenlijk mensen die ook best wel lijken op mij. En ik merkte dat die mensen, dat ik daar eigenlijk nooit echt goed had geleerd om daarmee om te gaan. Dat, dat begon ik in te zien toen ik daarvoor aan het bidden was. En ik begon me dus biddend af te vragen of God mij daar iets doorheen wilde leren. Want ik zag ook dat die dominanten maar mijn leven binnen bleven komen, alsof, ja, alsof ik pas als ik ermee had leren omgaan, ja, ik daarmee een soort van vrede zou krijgen. En het mooie is dus dat als ik me dan geïntimideerd voelde door mijn, door mijn uh, werkgevers, dat ik ja, omdat ik mijn blik op Jezus Christus gericht hield, ik minder geïntimideerd daardoor raakte. En ik dacht ook aan deze bijbeltekst die we vandaag gelezen hebben, namelijk, God behandelt mij als een kind, God beschermt mij, God voedt mij op. En de vrucht die dat afwierp, was vrede. In vers 11 staat dat zo mooi, de vrucht is vrede. Mijn innerlijke onrust nam namelijk af, omdat ik niet meer zo nodig op mijn strepen hoefde te gaan staan, hoefde mezelf minder te bewijzen, minder te vechten. En eigenlijk kwam er een soort van dieper vertrouwen... dat God dit op de een of andere manier goed zou maken. En dat kan natuurlijk ook omdat ik God meer regie gaf in dit verhaal. Ik kon steeds meer zien dat God dit een bepaalde kant opleidde. En mensen deden me soms nog pijn... of ik trok me veel te veel terug... Maar ik zet het door. Ik hield stand. En ik kan zeggen dat dat luisteren naar God, naar die stil, small voice, zoveel meer vrede geeft dan dat vechten of dat bang zijn. Door op Jezus Christus gefocust te zijn... In onze struggles krijgen onze tegenslagen betekenis. Omdat je kracht ervaart, omdat je samen met Christus daardoor heen gaat. Maar ook omdat je als Christus je Gods kind maakt, je ervaart dat God je door een leerschool laat gaan. En dan is de vrede te midden van je lijden. Dat je dit weet. Ik zit midden in een leerschool. Jezus Christus staat aan mijn zijde. Ik ben een geliefd kind van God. Amen.